Militair Marco Kroon begint de schadeprocedure tegen de staat, meldt de krant BN De Stem. Kroon is door justitie vervolgd voor drugshandel en het bezit en doorgeven van stroomstootwapens. De rechter sprak hem vrij van drugshandel. Kroon eiste na de rechtszaak excuses van justitie, maar die kreeg hij niet. En daarom wil Kroon nu een schadevergoeding. De stap werd bij de installatie van Kroon tot compagniescommandant in Oorschot door zijn advocaat Geert-Jan Knoops bekendgemaakt. Hij heeft de leiding gekregen over 200 militairen van het 17 e panzer infanterie -bataljon. Een politieagent in Washington is geschorst omdat hij tegen collega's had gezegd dat hij Michelle Obama wilde neerschieten, dat meldt de Washington Post. Na zijn opmerking liet de agent op zijn telefoon een foto zien van het wapen dat hij wilde gebruiken. De man beschermde als motoragent medewerkers van het Witte Huis... en deed de uitlating op een bijeenkomst... waar gesproken werd over dreigementen aan het adres van de familie Obama. Waar dat precies was en wie erbij waren, is niet duidelijk. En ook is onduidelijk of het dreigement van de agent serieus was. Het weer, bewolkt en regenachtig. Ook overdag veel buien, het wordt een graad of 18. Zaterdag opnieuw regen, zondag opklaringen en droog. Dit was het NOS Journaal.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 Joop was bang dat zijn vraag pas tegen zessen beantwoord zou worden. Maar dat pakte anders uit, want Dea had net al suggesties voor hem. Joop wil namelijk graag weten wat hij het beste in zijn tuin kan planten... als hij er lekker van wil eten ook. Volgens mij wil hij ook iets exotischere dingen. Hij wil gewoon weten welke bloemen je kunt eten en uh, welke plantjes iedereen aanraadt. Nou, dat was al uh, dan een mooi antwoord van Dea. Worteltjes, bloemkool, radijsjes en uh, wat spersiebonen. Dus, uh, maar. Misschien uh, heb je ook een moestuin en zeg je... nee, je moet absoluut, als je maar twee bij twee hebt... moet je absoluut dit in je tuintje planten. Geef het even door. Dan via 0800 1121 of uh, via omroepmax.nl. Of even twitteren naar @nachtzuster Of chatten, dat is ook leuk. Dat kan via www.nachtzuster.net. En dan gewoon even de chat aanklikken. Heel eenvoudig. Um, kijk welke vragen er nog niet beantwoord zijn. Uh, ja, Jacob had het hele verhaal over de Tour de France. En uh, wat gebeurt er als je op iemand gewet hebt en hij blijkt doping te hebben gebruikt? Ja, lijkt mij dat je dan, als dat, uh, als dat niet bekend is op het moment dat hij wint... dat je gewoon je geld krijgt. Maar goed, uh, misschien is dat helemaal niet zo. Dus 0801121 als je dat weet. Henny wil graag weten waarom er bij diverse sporten altijd een bocht linksom in het parcours zit. Waarom we niet uh, met de klok mee uh, rennen of fietsen of schaatsen. Maar altijd linksom. 0800-1121 als je, als je dat weet. En Anne die wil heel graag weten hoe ze haar hyacinten mooi in bloei krijgt voor de mensen met groene vingers. 0800-1121. Hé, hey, twee vragen voor mensen met groene vingers. En dan denk ik aan dit plaatje. Ja, ja. Maru, die ging samenwerken met uh, onze eigen Jan Smit. Met het, uh, het liedje Tuintje in mijn hart, of zo eigenlijk al, uh, zoals het eigenlijk heet, Mirozo. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Marlies? Ja, hallo. Hallo, al, goeienacht. Het, ja, ik hoorde toevallig uh, die vraag over dat bochten naar links. Die ja, taal. maar dat is helemaal niet waar. Want ik heb vanmiddag toevallig zitten kijken. Een uurtje, nou, omdat er een gevaarlijke afdaling was en ik ben uh, nog op sensatie belust. Dus ik heb even gekeken en er zat een hele gevaarlijke haarspanbocht in en die ging scherp naar rechts. Ja, nee, maar het is ook niet zo dat de Tour de France alleen maar bochten naar links heeft. Nee, dan zouden ja, dus ze rondjes rijden. Ja, maar als je, als je een rondje rijdt, ja. zoals met schaatsen bijvoorbeeld, of met ja. de meterbaan, dan moet je wel altijd links doen... Dus uh, een pootje over, maar zeggen, over het linker. Ja. Omdat je anders van dat rondje afgaat. Dus een, een, een, een, een, een wielrenner die wil van dat rondje af, Anders blijft hij telkens om dezelfde berg cirkelen. Dus die moet een keer... met die een een, keer, uh, ...een andere bocht <laughs> maken om van die berg weg te komen. Ja, ja maar dat, is, nee, dat kan niet de reden zijn. Want als je, je, je moet dan gewoon kiezen. Je moet of alles linksom doen of alles rechtsom. Ja, maar dat heeft men natuurlijk met het, uh, niet niks met de sport te maken, met de wielrennen of zoiets. Maar in dit geval, alles met het uh, uh, verkeer wat rechts rijdt naar boven. En, en ja. Naar links, ja, je wil niet de uh, front hebben overal, dus terug moet je iets anders kiezen. En aan, aan, met schaatsen heb je nooit tegenliggers, dus kan je altijd hetzelfde rondje in, hetzelfde geldt van de atletiek en zo. Maar... Uh, als je wel tegenlegs kunt hebben in, in normaal gebruik van dat rondje, ja, dan zul je toch een keer een andere bocht moeten nemen. Ja. Nou, ik, zegt, de, de, de... nou zegt Perke, die zegt heel terecht op de chat, als je nou gewoon banen in acht vorm maakt. Als je banen in acht vorm maakt? Ja. Uh, wacht even, je bedoelt de baas wegen maken? Nee, als je, als je de schaatsbanen en de, en de hardloop atletiek toestanden, als je daar nou acht, acht, de vorm van de acht van maakt in plaats ja, van de vorm okay, van de nul... maar ik denk dat je, dat je dan erg grondintensief bezig bent. Grondintensief? Ja, ik bedoel, ik denk dat je dan veel te veel uh, gebruikt van schaars grond uh, om sport te behoeven. Nee, maar de acht kan natuurlijk net zo groot zijn als dat de nul nu is al zelfs kleiner zijn. Ja, maar dan uh, ze klagen in bijvoorbeeld in de atletiek altijd over te scherpe bochten. Oh ja. En uh, nou bijvoorbeeld met de 200 meter lopen of de 400 of de 800 weet ik. En die kampioenschappen zijn ook net geweest. En dan blijkt gewoon uh, bij, bij de eerste beste bocht al een bepaalde meer druk uit te moeten oefenen op een ene been, omdat uh, ze anders de bocht uitvliegen. Dus als je dat rondje steeds kleiner maakt, wordt je bocht ook steeds scherper. Oh ja. Ja, en een acht is ook niet dat handig. Dat is een krakeling wat je bedoelt dus, hè? Een soort uh, krakeling eigenlijk. Je, nee, Wacht maar, een acht. Ja, dat is een krakeling. Mm, mm, nee. Nou, oké. Okay, uh, ja, ik, wil, ik wil graag ja zeggen, Marlies, maar, liefst, maar het, is, het is... Nee. Nou, oké. Okay. Nee, maar... Ja, want de uh, krakeling heeft twee uiteindjes, dus dan, die, die gaat niet steeds rond. Nou, ik pak geen kraakeling, maar voor oh. mij is het een liggende acht. Oké, okay. maar een acht is niet handig, bedenk ik opeens. Want stel dat de een sneller gaat dan de andere, dan moet je ja, ook nog uitkijken je, wie er van links op rechts, rechts komt. Uitruising. Dat schiet allemaal niet op. Nee, dus nee. het is hartstikke logisch. Goed. Gewoon, als, je, als je altijd maar uh, of naar links of naar rechts blijft gaan, dan, dan draai je het continu hetzelfde rondje. Ja. Nou, bij wielrennen kan dat niet, want je moet weg van, van die berg, zou ik maar zeggen. Nee, maar als je, bij, als je, bij, als je op de baan wielrent, dan draai je constant hetzelfde rondje. En waarom is ja, dat maar, linksom? Bij, dat is de maar, vraag. Bij een Tour de France wil je dus niet dat hetzelfde rondje draaien, want anders kom je nooit weg van die berg. Nee, dat begrijp ik. Nee, de Tour dus de France in een rondje zijn. zou saaier zijn dan dat hij nu is. Nou, het Tenzij kan het een heel groot rondje zijn, was. Maar je zou telkens ja. op hetzelfde oppervlak blijven. Dat krijg je met kleine rondjes, ja. Nee, met alle uh, nee, nee, niet met een heel groot rondje. Met een heel groot rondje blijf je stelkens datzelfde hele grote rondje rijden. Niet als het ja. één rondje van een totale etappe is. Oh, uh, ja, jij, jij bedoelt gewoon van, uh, van dorp naar dorp, van stad naar stad. Ja. Ja, dan heb je een heleboel bochten natuurlijk. En ja. Bedoel, dat is niet, dan, dan uh, slalom je links, rechts, links, rechts, links, rechts. Maar ja, of niet. Wat bedoeld wordt waarschijnlijk is gewoon... Uh, ja, bij zo'n spectaculaire. dat ze naar boven klimmen of naar beneden gaan. Ja, je kunt niet altijd dezelfde keukentrekkerbeweging maken, want dan kom je naar nowhere. Nee. Dus, ja. En, en, en als je een, een, een acht maakt. Ja. Een, hoe je het ook dan noemt verder. Ja, kruikeling. Ja, dan ga je inderdaad ja. bezwaar van botsen krijgen. Ja. Want je hebt op een gegeven moment tegenliggen. En uh, die bochten worden te scherp. Ja. Ja, maar, maar nogmaals, Marlies, de vraag van Henny is van toepassing op een atletiekbaan of een stadion. Ja, nou, die maken ze dus altijd... Uh, of een ijsbaan. Ja, daar hebben ze consequent gekozen voor... voor Linksom. Gaan. Ja, want ja. dan blijf je... Je moet op dezelfde baan blijven. Ja. Want uh, je kan niet plotseling... Uh, als je naar links gaat, uh, rechts afstaan. Nee, je dat zou raar dan. zijn. Ja. Dus je moet... Uh, en mensen zijn wijze met het linkerbeen als standbeen sterker. De meesten? Ja. ja. In zijn algemeenheid. Dus ze kiezen gewoon de grootste deler. En ja. dat is voor de meeste mensen ligt het makkelijker om, om je lichaam een beetje naar links te vliepen en op je linkerbeen te staan en met je rechterbeen gewoon de richting te geven. En ja. Sport jezelf je ook Marlies? hè Sport jezelf ook? Ik heb heel erg schaast. ach en altijd ja. linksom. Altijd, ja, <laughs> met toertocht, dat is niet. Nee, dan niet, want dan ging je soms weer, soms weer rechts en soms weer links. Ja. Ja, anders kwam dan je nergens. je wilt. Nee. Goed, dankjewel, Malies. Ja, oké. Okay. Goede Maar misschien is er wel iemand met een veel, veel beter antwoord. Het, het zou kunnen, ja. ja. Dankjewel. Okay. Dag, Dag. 0801121. Mohamed. Mohamed. Ja, goede avond, Astrid. Goedenavond. Uh, ik heb een mooie vraag. Nou, kijk, en ik heb een heel mooi programma waar je terecht kunt met vragen. Ja, dat ben ik uh, eens. Ja. Nou, het gaat om het volgende. Ja. We hebben thuis een hele mooie fles liggen. Wat liggen? fles. Een, een fles, een mooie fles. Een mooie fles. Ja. Ja. ja, maar echt een hele mooie, een hele dure, chic. Een dure fles. Ja. En uh, wij kopen soms, als wij wat te vieren hebben, ja. een, een lekkere flesje wijn. Ja. Dan zeg ik tegen mevrouw, lieve schat, zullen wij die, de, fles, de inhoud van de fles wijn in onze mooi dure, chique fles om op tafel te zetten? Dan ja. staat het veel mooier. Ja. Maar dan krijgen wij discussies. <laughs> discussies, want zij zegt, schat... Ja. Dan moet je het niet doen, nee. want dat gaat ten koste van de smaak. Ja. Nou, ik vind het persoonlijk de grootste onzin wat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Echt waar? Maar je, maar je houdt van je vrouw, dus je, je doet alsof het enige zin heeft. Ja. En dan probeer je een discussie, een fatsoenlijk discussie in te ja, gaan. Ja, maar dat gaat niet met vrouwen, hè? Nou, is moeilijk. Ja. Het is niet dat het niet gaat. Het nou, is moeilijk. Het is een uitdaging. Ja, inderdaad. Maar ik wou vragen als een van je gasten misschien wist wie er gelijk heeft. Moet je de wijn in zijn eigen fles laten staan? Ja. Of kan het geen kwaad als je die giet van die ene fles naar de andere mooie, chique, dure fles? Mooie, chique, mijn... dure fles. Dat moet er wel bij. Ja. ja. Ja. En, uh, en, uh, en die mooie, de chique, dure fles, kan die ook dicht of drinken jullie ja, alles nee, op? Nee, er is een, nee, daar is een uh, afsluitendop, ja. ook heel erg uh, mooi, heel en chique ja. en duur, ja inderdaad. <laughs> eh, en, en ik vind dat veel mooier, zeg maar, drinkt ook veel chiquer enzo. Ja. Maar mijn vrouw zegt, als jij dat doet, ja. dan gaat het ten koste van de smaak. Ja. Nou, mijn vraag is, is een van je gasten die weet een mooi antwoord op Maar heb vraag. je het wel eens geprobeerd, Mohammed? Want je ik kunt natuurlijk de helft van de fles in de originele fles laten... de helft in de karaf of, of een mooie, dure, luxe fles schieten... en dan uh, proeven. Nee, maar ik zeg je eerlijk, ten eerste... Uh, die, die fles die halen we uit alleen maar bij speciale gelegenheden... En daar gaan we dan niet zitten op tafel met de helft van die originele fles... en de helft van de hele mooie fles. Nee. Dat doen we niet, want ineens het gevoel van de mooie avond is helemaal uh, ja. weg. Ja. En ten tweede ben ik ook heel eerlijk tegen je. Uh, oh. ik, ik denk niet dat ik enige verschil zou kunnen uh, proeven. Uh, ik ben niet zo'n wijnkenner dat ik uh, zo geraffineerd zou zijn om nog enigszins uh, het verschil te proeven. Nee, nou ja, in dat geval zou ik zeggen, doe het dan in die mooie, dure, luxe fles. Want ja. als je het toch niet maar ja goed, dat is jouw standpunt, niet dat van je vrouw. Maar, maar waar wil zij dan die mooie, dure, luxe fles voor gebruiken? Eh... Uh, bijvoorbeeld water en zo, want dan vindt ze dat het eh, geen oh, nee. verschil maakt. Oh, nee. Maar niet voor de wijn. Maar nee. ja, misschien is een van onze luisteraars die weet ja. precies van, nee, dan moet je het inderdaad nooit doen. Of, 0800 1121. Ja, Ik doe mijn best, Mohammed. Hartstikke bedankt, hartstikke. En bedankt voor het leuke programma. Oh, heel graag gedaan. Jij ook bedankt. Doei. Doei. 0800-1121 Hoi. Hallo Hoi. Um, Ik weet niet of het aan mij ligt Maar het is niet altijd zo geweest Dat als je uh, In de supermarkt bij de kassa kwam uh, Dat ze je vroegen Of je het kassabonnetje wou Oh uh, <laughs> uh, het, het is al jaren wel zo Maar in mijn beleving is het Nou ja van de ene op de andere maand zo gegroeid... dat ze ineens bij elk bezoek bij de kassa zeiden... wil ze het bonnetje? Maar gaven ze dan vroeger geen bonnetje... of deden ja, ze er gewoon die automatisch die... het bonnetje erbij? Ja. Dat uh, laatste. <laughs> Je kreeg gewoon automatisch altijd het bonnetje. Maar, het, ja. maar uh, waarschijnlijk hadden ze dan uh, te maken... met een uh, bonnetjesoverschot bij het opruimen s'avonds. Uh, nou ja... Ja, hoe bedoel je? Want wat er nou gebeurt, ja. of wat er dus sinds jaren gebeurt. Ik vooral, ik schat zo een beetje en ben ik slecht in hoor, oh. dat het uh, zo'n acht jaar geleden nog niet, of zeg, zo'n acht tien jaar, sinds een jaar of acht of tien uh, is het zo dat uh, in mijn beleving, hè, dat je dus, er dus steeds om zijn gaan vragen. Uh, en tegen iedereen dus, hè? Uh, Zo'n kassameisje uh, is de hele dag bezig met. Wilt u een bonnetje? Ja, <laughs> weet je. Ja. Spaart uh, u ook zegeltjes? We ja. ja. Nee, ik, ik kan het dus niet tegen dat ze zeggen: uh, Spaart u ook koopzegels? Ja, oh ja. Want ik nee. vind dat ze moeten zeggen, en, maar dat doen ze, dat krijg ik er niet in. Maar ik vind dat ze moeten zeggen: Koopt u ook spaarzegels? Okay, ja, ja. En dan spaart u ook koopzegels. Ja, ja. Nou ja ik, ik kom niet in de super, uh, niet in de super waar ze uh, zegels. Uh, die, die meid ik al. <laughs> nee, oké. Okay. Nee, maar weet je, het, het is inderdaad wel weer een extra. Uh, uh, uh, tekst in het repertoire van zo'n kassameisje of jongen. Uh, ze moeten die riedel bij elke klant ja. afdraaien. En, daar is dus, wat ik al zei in, in mijn beleving, dus de, ineens die Riedel bijgekomen: van, Wilt u het bonnetje? Ja. En uh, als je dat nee zegt, dan verdwijnt hij gewoon in hun prullenbak. Ja, ja, en, ja maar dat en, is uh, volgens als... mij is dat de clue, Dolf. Want vroeger gaven ze het bonnetje mee. En uh, drie van de vijf mensen die gooiden dat bonnetje dan op straat of in de. In de in ah, oké. Okay in de supermarkt op de grond of weet je of je stopt het in je jaszak ja. en dan valt het weer uit of zo. Dus dan hadden ze de zes man personeel nodig om al die bonnetjes op te rapen. En nu denk ik we vragen het voor de mensen die het bonnetje willen, want ik kan het mm -hmm. iedereen aanraden om op het bonnetje nog even te kijken of alles goed is aangeslagen, gewoon voor de zekerheid. Mm -hmm. Ik nou doe ja, het okay. bijna ja. nooit, maar het is toch gaat het ook nog wel eens mis. En uh, uh, uh, uh, ja, die mensen die krijgen hem dan mee. En al die andere mensen die denken: oh ja, bonnetje, die, uh, die, daar gaat hij dan keurig in de prullenbak. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. Denk ja. ik. Ik herinner me dat, dat toen dat net gaande was. Want er is wel. Nou ja, ik weet niet of het zo is. Uh, maar dat zeg ik in mijn beleving dan: is er een moment geweest dat het. En elke supermarkt, hè? En, uh, dat ze dat ineens gingen vragen. Ja. Uh, de, de, dus alsof er de dus bij, bij de, uh, de C1000, de Dirk van der Broek, de Albert Heijns... en weet ik het, ineens uh, afgesproken was van... vanaf nu gaan we vragen of de klanten het bonnetje wel willen. Ja, precies. Ergens ja. moet dat in het uh, systeem zijn geraakt. Wat ja, ook precies, nieuw de, is, dacht, trouwens... Dacht, ah, sorry? Nee, ja, wat ook nieuw is... Ja. Oh, je had vroeger... Had je, oh, vroeger je had het bij de Albert Heijn... Um, vroegen ze altijd, heeft u een bonuskaart? Ja, ja, ja. En ja. toen heb je periode gehad dat als je dan zei nee, ik heb geen bonuskaart, dan sloegen ze het nummer van hun eigen bonuskaart aan of dus ze kreeg je toch een bonus. Ja. En tegenwoordig dat is nieuw, niet bij alle kassa als je moet als je in Kampen naar de Albert Heijn gaat, moet je altijd bij Klaas gaan en niet bij een van de andere kassa's, want Klaas die slaat nog steeds gewoon de bonuskaart aan, maar die andere meisjes die zeggen tegenwoordig geeft u een bonuskaart, als dus je dan zegt en dan zeg je ook altijd nee, niet bij me, wat klopt. Dan slaan ze niet meer dat nummer aan en dan krijg je gewoon geen bonus. Nee, oké. Okay. Ja, maar ja, dat is weer diezelfde super waar ik dus niet kom. Nee. Uh, die vraag of ik uh, zegeltjes wil. Nee, je ook de... vragen of je uh, spaarzegels wil kopen. Koopzegels wil sparen. Ja, nee, dat, ja, precies. Die bedoel ik. Dat, ja. Nee, dat kom, ja, dat kom ik niet. Maar uh, dit, ik weet nog dat ik in, in het begin dacht van uh, al die bonnetjes die ze op deze manier dan zelf in die prullenbak, in een prullenbakje gooien... Uh, daar, en dat is onzin hoor. Maar daar weten ze dan zeker van dat ik het niet op in mijn boekhouding zet. Dus dan, dan gaan ze dat niet opgeven aan de belasting dat ze verkocht <laughs> oh. hebben. Oh, zo complottheorierig uh, stak ik in elkaar, maar dat is natuurlijk onzin. Oh, bedoel... wat erg. <laughs> ja. Ja. ja. Maar ja, misschien, en misschien geef ik dan ook wel weer zelf het antwoord. Misschien komt het ook wel door het pinnen. Want uh, sinds het pinnen zo in slang is ge... vroeger kreeg je, als je gewoon cash betaalde, kreeg je natuurlijk wisselgeld. En daar zat dat bonnetje dan gewoon bij. Dat was dan één handeling, om dat met het wisselgeld ook dat bonnetje te geven. En als je pint, dan staat het dus geregistreerd. Maar wat jij nu zegt, oh... oh ja. Het ja, zal ik... toch niet zo dat alle kassameisjes en jongens... Ja, op het moment zonder het dat te weten, dat iemand help. Hè? Ja, dat als iemand cash betaalt, ja. dat ze dan zo'n vinkje op het bonnetje zetten, bonnetje in een apart bakje, en dat ze aan uh -huh. het eind van de dag gaan... Oh! <laughs> dat is dan ook niet ingekocht, weet je. Dat, dat, dat kunnen ze dan allemaal gewoon op de zwarte boekhouding. <laughs> aan het eind van de dag gaan al die prullen bakken <laughs> met bonnetjes. Oh! Ja, erg, nee, ja, dat zal toch niet. Nou, ben ik helemaal van streek, Dolf. <lacht> ja, maar dan ga ik nu voor dan ook altijd mijn bonnetje meenemen. Ja, ja, anders zeg je ja. Zeggen, ik ga het in de administratie, zeg ik dan. <lacht> oh. Maar ja, nou ja, nou het is mij in ieder geval, in ieder geval opgevallen dat het uh, jaren terug. Uh, ja, dat heb je nou het ineens al vier gevald keer gevald verteld, ja, Dolores. Ja. Dat ineens vragen. Maar wil je, wat, wil je nou weten, wil je nou weten uh, waarom ze het veranderd hebben? Of wil je weten of het zou kunnen dat jouw uh, belastingadministratie uh, zwart geldtheorie klopt? Of, wat, wat is de vraag? Ehm... Uh. Ja, ja, dat weet je nou, ja, niet. Jij zei zelf, uh, ja. dat je gaf zelf als een reden van ze, ze vonden al die uh, bonnetjes op de vloer ja. en dat moest allemaal opgeruimd en, en zo. Maar nou ja, ja, wat is mijn vraag? Oh, of het klopt dat. dat uh, dat er op een gegeven moment bes besloten is om, het, om dat uh, nou, in al die verschillende bedrijven ook uh, hun personeel, de kassapersoneel, te instrueren ja. die vraag te stellen. Oh ja, of het een deel het is meteen, van de klantenservice klantenservicevriendelijkheidstraining. En... Ja, nou ja, precies, want het hoort nu bij de riedel van de, uh, ja, die ze moeten, of een riedel en je zou ook. maar bij je... het, het, het zinnetje. Van, en het, volgens mij het, het, het kost dat ook weer vijf. Zes seconden per klant. Weet je wilt u een bonnetje. En die komt van mmm, ben ik een bonnetje? Mmm, nee hoor. Nee, ben je ook weer tien seconden? Ja, verder. Dat, nou, dat is wel waar. Maar ja, het, zou, het... het zou misschien ook nog kunnen dat als je nou van tevoren vraagt of mensen een bonnetje willen, dat uh, je het hele bonnetje, zeg maar, want je hebt natuurlijk twee bonnetjes, één voor de administratie van de supermarkt. Het zit tegenwoordig gewoon in de computer, is niet eens echt een fysiek bonnetje. En het bonnetje voor de klant. Als je nou van tevoren vraagt: wilt u een bonnetje? Dan hoef je het het exemplaar voor de klant niet uit te printen... en dat scheelt Precies. toch weer een boom per dag. Precies, ja. Dat, dat zou, ja inderdaad, die, die milieureden die gaat nu nog steeds niet op natuurlijk... want dan gooi je het in de prullenbak. Ik begrijp, oh. hey, ik begrijp ja. Eigenlijk begrijp ik niet... dat dit geen punt in de verkiezingen is... dit hele bonnetjesverhaal. <lacht> dat dit voor het eerst is in mijn hele leven... dat ik me zorgen maak over het bonnetjesverhaal. All oh, right. 0... Dat is voor GroenLinks natuurlijk. Morgen ga ik de suggestie doen, speerpunt. Ik zeg: jongens, uh, dit is een luchtballon. <laughs> die, die hebben jullie laten liggen. Ja. ja. Nou, misschien ja, is dat ja. voor de PVDA. Die maakt zich druk om de weerberichten. Die kan de bonnetjes er mooi mee. mee uh, nou, 0800-1121. Ah, okay. Dankjewel, Dolf. Oké, okay, hoor, hoor. Dag. Eh, ik kan er gewoon niet omheen. Het gaat over bonnetjes. De kassameisjes. Het is weer maandag. Weinig jij gedaan van het weekend. Ja, gewoon een beetje zuiver bij de trojtje Noord. Maar maar waar anders? Waar waren gij eigenlijk? Nou, ik had thuis de rest. Ricardo was langsgekomen, dus... Oh, had hij zeker liggen vinger op de baan. Ja, zeker, ja. En niet alleen vingeren. Oh, vuile slet Ja, ik had nu wel de rode vlag aan. Maar Rut, je kent Ricardo, hè? Ja, zeker, ja. Een echte schepper bevaart ook de Rode Zee. Ja, dat wil ik zeggen, ja. Spaart u ook zegeltjes? Bonus, op maar.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 Uw u extra geld opnemen? Een tasje kost 35 cent. Hado, hado, hado. Ja, hadoe, hadoe, hadoe. Ja, Het dag, is mijn woensdag. De, hey, de week is weer door Het is mijn donderdag. donderdag. We gaan de game en avond Wat kan ik jij morgenavond doen? We denk dat jij naar de Trojce North natuurlijk. Ah, oh, kak. Nee, ik niet. Ik ga naar de upstairs en Mil De upstairs in die kelder? Hoezo, daar!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 het is wel vrijdag. Oh, mijn deur staat toch lang, man. De vrijdag, daar kom je net aan. Trouwens, ik ga gewoon met jullie mee, hoor, naar de Trojan Ours. Hé, eh, Ricardo dan. Ah, die lul, die had net ge-sms, dat hij niet kan. Nee, ik denk niet dat ik mee ga vanavond. Zo, niet dan. Nou ah, ja, goed, ik heb ook hersenrest. Oh, balen zeg. Nou ja, goed, ik krijg wel visite, hoor. Dus, eh... Uh... Oh, wie dan? Twee bepaalde iemanden. Oh, vuile slet! Ik je de enige bent die je erg het laten dubbeldekken? Oh, dit is een lekker nummer. Spaat u over zegeltjes? Onder kaart wel maar. Wilt u extra geld opnemen? Kastje kost 35 cent. Deze kassa gaat zo sluiten. En toch denk ik iedere keer kost zo'n tasje echt 35 cent. 0800 1121 121 goede nacht. Goedendag Astrid. Hallo. Hallo. Uh, heb je straks het journaal gehoord? Het bericht om drie uur? Um, ja. Oh, kijk. Daar, alleen daarvan heb ik een vraag. Ik ja. had die al eerder, maar nou, denk ik, dat komt erbij aan. Die kroon, die, die, die, die militair, ja. Ja. die gaat een uh, rechtszaak beginnen tegen de staat. Ja. Maar die heeft een hele dure advocaat. <laughs> ik woon in een plaats waar voor ongeveer een paar maanden terug... Iemand is doodgereden door twee knullen op een scooter mm. en die hebben elkaar de schuld gegeven en die rechter kan ze niet veroordelen. Die hadden als advocaat meester Moskowitz. Yeah. Nou vraag ik me af, iemand van 21 jaar die geen baan heeft, hoe komt die aan een advocaat als meester Moskowitz? Ja. Yeah. Die advocaten hebben die een onderling contact, zoeken die mensen op of is, hoe, hoe? Zit er nog een andere instantie tussen? Ja. Yeah. Ik kan me niet voorstellen, als ik, als ik mijn vrouw de keel dicht knip, dat ik dan direct weer Moskou krijg. Nou ja, is dan het eerste wat bij jou opkomt... dat je dan je vrouw de keel dicht nee, nou, ik zeg het maar expres om, om, om, om het even aan te duiden. Wat is het belang van die advocaten bijvoorbeeld in dit geval? Want als ik dan op die moskowitz mag terugkomen... dat ik allemaal ja. bij dichtbij heb meegemaakt hier bij onze plaats... Ja. Die, er is geen, er is, geen te, te, te, te, er is geen eer te halen aan die knurren. Die, die, die hebben geen inkomen. Hoe kan die man dit dan. Ja, ik, ik bedoel, ik, het recht moet wel zijn, zijn, zijn, zijn kant hebben. Zo bedoel ik het is, niet. Alleen, loop. Ja. Wat, wat, wat, is, wat is de achtergrond van die man om dat te doen? En hoe komen ze aan, komen ze aan hem? Of hoe komt hij aan die, aan die slachtoffers of aan, of aan die misdadigers? Ja, misdadigers. Ja, ik, ik, um, ik denk zo. Hm. Ik kan me voorstellen dat iemand als Moskovits niet uh, uh, uh, uh, genoeg lucratieve zaken krijgt... die wel ja. geld opleveren. En daarnaast zaken doen die, uh, die uh, qua rechts, uh, rechtspraak heel interessant zijn. Ja, ja dat begrijp ik. Of ja, uitdagend. Publiciteit, PS, toestanden. Ja, ja. Ik ja. ja. denk het ook wel een beetje, maar... Ja, ik... ik, ik, ik. V -v -v -v nou, er zijn nog meer gevallen trouwens. Dat ik dat opmerkelijk vond de laatste jaren. En ik kan denken: hoe is het toch mogelijk dat. Niet dat ik dat die mensen misgun, in tegendeel. de te klopt is niet, vind ik. De, nee. Er is iets geef. Zit daar een tussen. Ik denk dat daar een. Maar dat is mijn idee. Ik kan het dan bel ik. Ja. Is er een tusseninstantie die die slachtoffers begeleidt En die zegt: van, oh, maar kom maar hier, beste jongen. we kennen die en die. die. En die doen het wel voor jou of zo. Ik begrijp het niet. Ja. Zo, ja, een soort ik zou die intermediair. Weten, ik spreek, hoe ik bij het in contact zou moeten komen. Nou ah ja, dat is niet zo moeilijk. Dan belt u zijn kantoor. Ja, en dan zeggen ze daarvan: och, meneer, we hebben hier zoveel zaken, daar hebben we geen interesse in. Nee, maar dat, ja, maar dat is natuurlijk een, een, dat is een uitgangspunt. Dat is. Um... Dat denk ik bij voorwaarts, misschien. Ja, precies. Want er, er is, er, oh, ze moeten natuurlijk ook zaken hebben om te behandelen. Ja, natuurlijk. Dus ze moeten op een bepaald moment, neem ik aan dat ze de telefoon opnemen en toch even luisteren naar is het iets of niet? Kijk, en, en dit specifieke geval dat ik nog net noem van hier uh, onze plaats, met die scooter en die man, ja. dat is natuurlijk heel triest, maar de meeste mensen die hebben zich daarvan gegroeid van die uitspraak, zelfs de ja. rechter, die ja. de, misschien heb je daar gevolgd, die rechtspraak die, die die uitspraak deed, ja. die kon niet anders als geen partij kiezen voor een van die twee, want ze gaven elkaar de hand boven het hoofd. Allebei ja, slim hoor. Poe ja, vervelend, ja, maar, maar wel slim. Maar de beste mannen zijn wel dood en die nabestaanden zitten daarmee. Ja, maar. dat is heel erg. Ja, en, en, en de mensen die schuldig zijn, worden niet gestraft, worden niet gestraft omdat er geen bewijs is. Nee, mensen, er is wel een bewijs, maar niet, dus, uh, je kunt de daden niet aanwijzen. Nee, ja, maar goed, dit is, dat is even terzijde. Maar het gaat me nou zagen erom tot voor drie nog en toe. Hoe komen die mensen toch allemaal aan die dure advocaten? Ja, nou, goede vraag, Ed. Okay. Ja, ik, ik ga eens kijken of iemand een antwoord op weet en, en Mr. belt Mr. naar 0800 1121. Wat zei je? Misschien belt Mr. Moskowitz wel. Nou, die schijnt heel vast te slapen. Die, uh, die, uh, die slaapt ja. altijd heel lekker. Nou, goed, ik wacht maar af. <laughs> Oké, okay, bedankt, hè. Ja, jullie bedankt. Dag. Claudio. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ze bedankt sowieso voor je programma. Heel gezellig weer. Nou, jij bedankt voor het luisteren. Ja. ja, hè? Ja, zeker. Altijd. Ja. Ik weet nog steeds niet hoe je hier Sinta aan het bloeien krijgt. Dus als iemand dat weet, even bellen naar 0800-121. Maar verder gaan we lekker. Nee. Wat kan ik voor jou doen dan? Nou, ik, um, ik uh, denk ik we even terug naar de supermarkt. Ja. Ik heb uh, ook een vraag daarover. Oh. En uh, daar waar ik eigenlijk ook net aan het denken zat van die uh, meneer hiervoor. Of uh, daarvoor eigenlijk met die vraag. Die tasjes ook, dat is ook een nieuw iets, die worden steeds gestolen. Dus nu hebben ze de vraag steeds, wilt u een tasje? Of je moet het zelf vragen, dat kost ook weer tijd. Oh, ze hebben de tasjes weggehaald bij de, bij de lopende band, omdat ze verdwenen? Ja, ze verdwenen. Hè. Ergens van één kant snap ik het een beetje, want je maakt in feite wel reclame voor ze met zo'n tas. <laughs> dus eigenlijk zou het gratis moeten zijn. Maar ja, eigenlijk tijdens... ben je reclamezuil. Als je... Nou, dat, ik denk dat wel eens als ik iets koop bij een winkel... En dan doen ze het automatisch in een tasje. En dan, doe ik, dan heb, je, heb je al meerdere plastic tasjes. En dan doe ik dat plastic tasje in een ander plastic tasje. En dan denk ik altijd, dat is heel onaardig. Dat was vroeger ook inderdaad hè? zo. Ja. Dan ging je niet in een andere winkel, deed je niet. Nee, dus dat, dat moest je, dan gaf iemand mij een tasje. En dan voelde ik me verplicht om dan ook inderdaad met dat tasje te gaan lopen. Want als ik het dan in een andere tas deed, denk ik, ja... Zijn ze zijn zei weer, uh, wat zou het kosten aan, aan de inkoop? Een plastic zakje, vier cent... Uh, Investering kwijt. Ja, precies. Maar goed, uh, ja, de tasjes. Ja, wat was eigenlijk je vraag? Uh, de vraag is, uh, ook een supermarkt. Ja. Um, waarom, in hemelsnaam, de vraag maar vandaag dus weer af, uh, stokbroden ja. zitten dus, um, of nou in de supermarkt of bij de bakkerij is, zitten vaak in zo'n uh, ja. zak die dus kleiner is dan het stokbrood zelf. Ja. En waarom is dat? En ja, het stokbrood wordt oud. En ook qua hygiëne lijkt ja. het niet echt helemaal, helemaal goed. Nee ligt op die lopende band, weer die lopende band, hem ja. weer. Komt weer het kassenmeisje of uh, ja, daarvoor is misschien iemand geweest die... Die uh, zit met zijn ja, handen aan de je deur, stoklood. Uh, geld verzameld voor, voor biertjes en uh, biertjes komt kopen, uh, daklozen. Iedereen komt er uh, met zijn vingers aan het ding. Echt hygiënisch is het niet. Ik vind het echt een goede vraag. Ja, ik, ik vroeg maar vanaf zal ik ermee komen of is het, nou, het zo'n ja. onzinvraag? Ik denk je van nou ja, uh, nu even niet, maar nee, het ik vind is het wel een goede, goede vraag. vraag. Ik vind het een hele goede vraag. Maar ik, ik denk altijd, het zal wel iets met luchten te maken hebben... dat als je een stokbrood in een afgesloten zak doet... dat, ze, dat, dat het dan of heel hard of heel slof wordt. Of, sorry, dat is een trend. Waarom ik nou slof zeg? Of heel zacht wordt. Ja, misschien zitten er wel Frans mensen te luisteren... ik zeggen, ja, stomme Nederlanders, ik weet het niet. Ja. Maar, uh, met een stokbrood. Het, het, het wordt sowieso snel oud, zo'n stokbrood. Het, het, want uh, soms dan zitten ze in zo'n een zak. Zo'n grote plastic zak. Ja. En daar zitten dan gaatjes in. Ja, dat heb ik ook al gezien. Dus blijkbaar heeft een stokbrood behoefte aan lucht. Klopt, nou, nou zeg ik ja, die half plastic papieren zakken zijn dat. Ja, maar en dat zijn ook echt enorme rotzakken, zijn dat, want die gaan altijd aan de achterkant open. Nou, dat kan ik aan de hand geven. Ja, het is heel vervelend. Dan heb je hem vast aan het zakje en dan valt aan de onderkant je stokbrood erop af, uit, en dat is pas onhygiënisch. Ja, precies. En dan zijn ze soms de broer om weer nieuwe te geven. Ja, nee, dat vraag ik dan niet eens, want ik denk ik ben zelf zo stom om... Maar goed. Ja, goeie... Nee, ik vind het een goede vraag, Claudio. Nou, ik hoop dat iemand het antwoord weet. Ik ook. 0800-1121. Hartstikke bedankt voor het programma. Oké. Okay. Uh, wel plezier nog. <laughs> ja, jij ook, hè. Doei. Dankjewel. je Hoi. Doei. Freek. Hé, hey, yes. Hallo. Ja, mijn Freek weer eens Dag. Ik had een uh, antwoord op het uh, decanteren van wijn. Ja, oh mooi. Ja. Nou, dat is geen enkel probleem. Alleen, uh, het is zelfs aan te bevelen met oude wijn. Omdat je dan, uh, als je het voorzichtig doet, de droesem kwijtraakt. Die blijft dan achter, het, het depot blijft achter in de oude fles. Maar je moet het wel, uh, tenminste, de dag van tevoren doen. Oh! Om, omdat de wijn weer uh, tot rust moet komen voor je hem uh, gaat drinken. Oké. Okay. Maar verder is het helemaal geen slecht idee om het in die uh, luxe nee, mooie niet. fles te nee, vitten? Nee, helemaal niet. Oh. En... Het is uh, zelfs uh, aan te bevelen als je een mooie kraf hebt. En doe je, doe je het zelf ook? Een dure, zieke Af en toe. Ja? Nou, op het ogenblik niet, want ik, nee, ik ben helemaal van de drank af op het ogenblik. Oh ja, heel verstandig. Vroeger, ja. bij... bij uh, bij etentjes, dure, chique etentjes, uh, altijd. Ja, even in een mooie, mooie fles gieten. Nou. Ja. nou, hartstikke goed. Alleen, uh, als je een uh, wijn opentrekt, als je bijvoorbeeld een, een, een grote partij wijn koopt, dan is het aan te raden om één fles open te maken en open te laten staan en elke dag een glas te drinken. Oké. Okay. Want uh, het leuke is: uh, uh, als een, een fles wijn een dag open staat, veroudert die in één dag een jaar. Oh. Dus uh, als je elke dag een glas drinkt, dus zes glazen uit de fles, kan je ongeveer bepalen wanneer die op zijn lekkerste is en dan weet je hoe lang je moet bewaren. Oké. Okay. Ja, dan moet je me altijd meerdere flessen ook van de wijn kopen. Hè? Ja, ja. Nee, als je een fles koopt heeft het weinig zin, maar als je, als je een paar dozen koopt is het interessant. Ah, en uh, nou ja, dat, dat, uh, dat is ook nog iets om rekening mee te houden, maar dat het zo snel verouderd als het open staat, dat wist ik niet. Ja, nou ja, dus heeft een, een, een, een, een, een, weet dat heeft een sommelier mij verteld. Ja. <laughs> oh, over, over sommelier gesproken. Ja, sommeliers, een, uh, ja. <laughs> ik, ik was op, op vakantie in Frankrijk en ik had uh, een, een keukentrekker vergeten mee te nemen van huis. Yeah. Dus ik ga ergens een, een, een winkel binnen waar ze dat soort spullen verkopen. En ik vroeg om een uh, couteau du sommelier. Een sommeliersmesse was dat oh. zo mooi heet in, in het Nederlands. Yeah. Maar die man die wist niet wat ik, wat ik bedoelde en... Uh, nou, toen ben ik naar een supermarkt gegaan waar ze, waar ze lagen en die kon ik meenemen zonder te vragen. En toen ging ik terug naar die eerste winkel. En toen liet ik zien wat ik, wat ik gekocht had. Ah, een ouvreur. Gewoon een opener, meneer. Een opener. Of, of u even gewoon Frans wil praten in plaats van het dure, luxe Frans. Ja. ja. Goed. Dan had ik eigenlijk nog een vraag, maar dat mocht niet van uh, je baas. Oh. Heeft u Jan Slachter ja. gebeld, ja? Uh, nou ja, ik, de, de man aan de telefoon... Die zei, ja, dat niet. is meneer Slachter, ja. Uh, dat ga, uh, uh, ik wil het toch doen. Ja, oh, ga... oh bent u <laughs> er zo heen? <laughs> Ach, uh, we hebben het ook over mijn vader gehad, dus je weet uit wat voor nest ik komt. Nee, dan mag het. Doe maar. Maar <laughs> gaat het ongeveer? Ik heb wel een heel mooi wijnliedje nu klaarstaan. Als je nu over iets heel anders gaat beginnen, kan ik dat niet meer draaien, Oh, nou, nee, want het principe uh, is... het liedje moet altijd gaan over het laatste... waar het gesprek over ging. Dus als ik, dat, Het is wel jammer. Oh god, god uh, ja, uh, ja, nu uh, zit je toch even met het dilemma... waar je u tegen zegt. Nou, dan laat ik, laat ik het volgende zeggen. Ja. Je moet je, ik zal de vraag niet stellen dan. Ja, maar nu uh, ben ik wel benieuwd natuurlijk. Nu zit ik hier... Uh, ik zit een beetje te stuiteren op mijn stoel... omdat ik denk, oh, oh, oh, nu komt de vraag... de vragen van Freek. Nou... Uh, ik nog iets anders. Over die rondlopen in een piste, in een renbaan. Ik weet van vroeger dat in Scheveningen, waar ik destijds woonde, daar hadden ze hondenraces. Ja. En ze bij Maarders hadden een heel dure renhond gekocht in Engeland. Ja. Maar in Nederland liep het wel gemeten. Het was een linksbenige. Nou, nee, de renbaan in Engeland waren aan de andere kant op. Ja. En, en hij liep aan de buitenkant in plaats van aan de binnenkant. <laughs> <laughs> ja, dat denk ik. Maar vandaar dat ze ook zo slecht scoren met schaatsen, die Engelsen. Uh, ja. Die gaan de verkeerde kant ja. op. Ze ja, worden gediskwalificeerd. Ze nou, hebben je, je eigen baan, maar als ze maar een aparte baan hebben, dan valt het nog een mee. Ja, precies. Maar ik dacht over ja. dat het uh, met de Olympische Spelen in Londen gestandardiseerd was. Oh jee. Ja. Maar ik, ik weet, daar mag ik, ik toch hopen? Niet van. Oh jee. Wat een toestand. En je ja. moet je muziek moeten houden? Ja. Want dat, uh, dat hoort bij het programma, vind ik. Oh, een nachtzuster. Ja. ja. En nog een vraagje, uh, ja. Routus Soelij komt dat nog van de zomer? Ja. Is het... Uh, wanneer begint dat? Uh, uh, deze zondag. Deze zondag? Oh, ja. heel goed. Deze heel zondag, uh, 12 uur bij de collega's van Radio 2. Ja, ja, ja. Dat ja. weet ik toevallig. Jij, ja, ja ik ben het dat je het weet. Ja. Maar wat <laughs> had je nou voor vraag? Uh, nou, uh, uh, uh, met die gang van Venus langs de zon. Ja. Heb ik daar verschillende programma's over gezien, ook op de BBC. Ja. En daar ging het over dat Venus geen magnetisch veld heeft. Ja. En toen dacht ik nou, als er geen magnetisme is, is er dan ook geen elektriciteit. Want magnetische elektrische krachten zijn zo aan elkaar gekoppeld, dat ik voel me af... Hoe gaat het? Is dat? Is er dan ook geen bliksem of zo? Want uh, als er een bliksem is, is er zo ook elektriciteit. Nou, ze hebben wel op, uh, op Venus hebben ze eigenlijk nooit het licht aan. Dat is ook niet nodig, want het staat iets dichter bij de zon. <laughs> nee, dan hoeft het niet, <laughs> inderdaad. Of er elektriciteit is op Venus. Ik, ik ga eens kijken of er iemand een antwoord heeft, uh, Freek. Goed. Uh, ja, nog eens uh, kassenbonnetjes. Ehm. Uh, nou, ik weet van, van, van kleine detaillisten, van de schoenmaker of de fietsenmaker of zo, die vinden het vreselijk als je met, met een, een, een bankpas betaalt. Ja. Want dan is, is het geregistreerd en dan kunnen ze niet meer zwart uh, verdienen. Oh, toch hè? Maar, ja, dan wel, want daar doen ze alles contant, maar in de supermarkt is dat uitgesloten natuurlijk. Want, oh. Die, al die kassen zijn geregistreerd en wat op een kassa aangeslagen staat, dat, uh, dat is aangeslagen. dat kan je niet zomaar wegwerken. Wel, Je kunt het toch weer uitslaan, zo noemden wij dat vroeger in de winkel. Oh, ben je ook een uh, kassa meisje? Ik ben heel vroeger ben ik wel, uh, bij, het werkte ik bij een één uur fotoservice. Ja, maar dat, dat is ook een soort uh, uh, kleine... Kleine zelfstandigen. Nee, maar je kunt overal kun je, je kunt iets weer uit... want als je namelijk per ongeluk iets verkeerd aanslaat... dan kun je het ook weer uitslaan. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar met uh, 100.000 kassenbonnetjes wordt het iets lastiger. Natuurlijk. Nee, maar ik zie nu helemaal voor me hoe ze daar bij de, bij de supermarkt... als iedereen naar huis is, nog een uur bezig zijn... om te zoeken naar bepaalde... <laughs> dat ze dan die watermeloenen allemaal weer uit gaan slaan... Oh, dat, dan kan de persoonlijn zijn eigen uh, salaris terugverdienen. Ja, zoiets. <laughs> nee, maar dat zou al, lang al, dat zou al lang al over getwitterd zijn. kan niet anders. Dat denk ik wel. Ja, nu ik... Uh, um, goed, uh, uh, uh, ik, ik trek een fles open. Ah, uh, dat, dat vind ik nog eens een goed bruggetje, Freek. Hé, <laughs> hey, weet je, tot gauw, hè? Jij trekt een fles open. Rode wijn, witte wijn of uh, licht paarse wijn? Uh, ik neem een droge witte. Een droge witte? Um... Met, een, uh, met een beetje uh, crème de cassis erdoor? Ja. Dat is heerlijk. Draai ik er een mooi plaatje bij. Oké, okay, meidje. Dag, Freek. Hé, hey, bye-bye. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in an amist delight. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made one from the lilac tree, lost my heart in its recipe, it made me. See Lilac Wine van Katie Melua was dat. Jan? Ja? Hallo. Ja, ja hallo. Wat kan Wat ik voor is. je doen? Nou, ik uh, hoorde van die bonnetjes. Ja. Maar ik vind het stom om dat weg te gooien of niet te afvaren, Want als er iets aan het spul markeert, kan je alleen maar ruilen met de kassenbon. Ja. Dan die zaak Moeskowitz. Ja. Uh, dit is weer een uh, bijzondere prestatie van onze geachte justitie des in her, ja. Desfunctionerend instituut met een lijst van mensen die onschuldig veroordeeld worden. Ja. Ik heb daar enigszins kennis van genomen. van dit optreden van dit soort incompetente dames en heren. Oeh. Die zich verbeelden dat ze in dit land de dienst uit kunnen maken. Oeh. En als je militair bent, dan word je dus uh, voor de leeuwen gegooid. want het zijn meestal antimilitaristen. Uh, men had dus deze twee jongetjes. die op die scooter dit uh, feit gepleegd hebben. ook als getuigen kunnen dagvaarden dan kom je toch wel te weten wie de dader is van de twee. Maar ja, dus, ook zullen we, Jan, Jan? Ja? ik vind het interessant hoor, maar zullen we het bij de vraag houden? Ja, nou ja, er is voor mij dus een opmerking die ik erbij wil geven. Dat is namelijk dit. Ja. Ja, je zou ze kunnen gijzelen. Dat zou de advocaat van de betrokken slachtoffers ook kunnen hebben geëist. Oh. En net zolang tot iemand dan vertelt wat er gebeurd is. Ja, ja. Maar ja, in dit leuke land kun je van alles doen. En uh, ja, een rechter die, uh, die is ook op en machtig. Maar Jan, heb je überhaupt de vraag meegekregen? Hoe bedoel je? De vraag is, hoe kunnen uh, bijvoorbeeld uh, jongens van 21 jaar zich zo'n dure uh, advocaat veroorloven? Nou, dat is heel erg simpel. Meneer Moskowitz is een zeer respectabel advocaat, een hoogstand mens. Ik heb zijn vader ook een keer meegemaakt... En dat is werkelijk iemand waar ik heel veel respect voor heb, die te veel en te zwaar het onrecht bestrijdt als dat nodig is. En Je kunt hem gewoon bellen en elke advocaat heeft de plicht in feite je te helpen en bij te staan. Mits dat tegen zijn, ja, laten we zeggen, in combinatie met iemand in zijn familie of wat dan ook, dan kun je dat wel weigeren. Maar in 9 van de 10 gevallen is zelfs een landloper, om zo maar eens te zeggen, die geen geld in zijn zak heeft, die zal toch die bijstand kunnen krijgen van een advocaat. Hoe kan dat nou? Je moet toch op een gegeven moment afrekenen? Nou ja, dat kun je dus onderbrengen bij rechtsbijstand. Als iemand ja, helemaal ja. geen geld heeft, ik heb toevallig heb ik onder mijn uh, ja, kennissen die ik dus uh, help als vrijwilliger, ja. heb ik ook iemand die heeft geen cent. Maar die wordt toch door een advocaat verdedigd, zelfs in een eisende procedure, hoor. Dus dat is, daarvoor zien we nog steeds gelukkig in. Maar dan wil iedereen toch Moskowitz? Dan uh, ben je toch pas in 2024 aan de beurt? Nou ja, dat zou kunnen, maar Moskowitz behandelt natuurlijk zelf de meest interessante zaken. Hè? Ja. En uh, hij heeft een, uh, een staf van medewerkers die uh, toch echt ook wel uh, als advocaat uh, bovenaan de lijn staan, hoor. En er zijn meer van die advocaten, dus... Oh. Okay. Ja, meneer Kroos bijvoorbeeld neemt ook. Dat is uh, dan de man die die kapitein. Die nou ook nog weer. Uh, ook oh, wel, ja, justitie, dat is God. hè. Die mogen mensen veroordelen okay. ik, Jan, op leugens. Ik begrijp het dat, dat het, dat het um, een gevoelig punt is. Maar dankjewel. Ik is iemand die blind geslagen werd. En die werd veroordeeld wegens mishandelingen. De dader ging vrij uit met twee leugenaars die hun vingers omhoog staken. Ja. Maar ik denk, die man die had een slappe advocaat van een of andere verzekeringetje. Ja, Jan. Jan Zo dat noemde. Dankjewel. Graag gedaan, Astrid. Ik het even kunnen zeggen. Goeienacht. Dag. Dag. Weg met justitie. José, goeienacht. Dag, goeienacht. Hallo. Hallo. Ik had over die kassabonnetjes. Ja. Dat is inderdaad een paar jaar geleden begonnen... toen je die kassen ging krijgen met al die schermpjes. Dus dan ja. kan je meekijken. Ja. En zij vragen als... wil je een bonnetje? En als je ja zegt, dan drukken ze het bonnetje pas af. Nee. Ja, bij ons bij de grote supermarkten. Hè? Echt waar? Ja. Ja, echt waar. Let maar eens op. Dus de bon is te drukken. Als je zegt nee, dan, dan komt er geen bon uit. Oh, oh dan ga ik en eens dat letten. En dus dat inderdaad heeft dat toch te maken met het verbruik van papier. Dus dat, daar zit wel degelijk een milieubedoeling bij. Bij bijkomende zaken is dat je inderdaad ook minder troep hebt. Ja. Maar bij de grote uh, uh, supermarkten daar heb je tegenwoordig zo'n schermpje. Ja. En uh, daar kan je op meekijken. En, uh, meestal dat doe je dan niet, maar wil nee. je de bon hebben... Dan printen ze hem uit op het moment dat jij ja zegt. Dat is me nooit opgevallen. Daar Hoefenaars ga ik echt opzetten. eens op letten. Ja. Bij de kleine, ja. bij de, bij de, dan komt er een bon automatisch uit. Die kunnen dat niet stoppen. En, maar retourboeken kunnen zij niet. Oh. Dus binnen een transactie kunnen ze nog wel iets corrigeren. Ja. Maar als de bon is afgeslagen, kunnen zij niet retourboeken. En moet je naar de klantenservice... En dan of daar. als je in een middelgrote winkel bent, dan moet de chef, komt dan met een speciaal... Oh ja, met zo'n sleuteltje, ja. Ja, en dus dat is wel redelijk, ja. En dan heb je natuurlijk bij de, bij de kleinere bedrijfjes... Dat mag toch nog ook wel een beetje in dit land. Dat hoeft toch niet allemaal zo beschreven te staan. En die mensen hebben het ook een beetje moeilijk. Dus er mag ook wel eens een beetje wat, wat uh, zwart verdiend worden. oh mag dat? <laughs> Voor mij wel. <laughs> nou, dat vind ik wel heel vriendelijk, José. Maar, José, ben jij iemand die de bonnetjes meeneemt en dan nog even checkt of alles er goed in staat? Uh, ik heb het opgegeven, dus heel af en toe dan vraag ik het nog wel. En uh, dan denk ik, ja, dat moet ik toch eens nakijken. En, uh, en dan zie ik wel eens een keer een fout en dan ga ik terug en dan ligt het toch aan mij. Ja, toch. Ja, ja, dus, dus ik, te, bij, ik ben nu zover dat ik bijna 90% nee zeg heel af en toe denk ik, oh, nou heb ik zo'n hoop korting, wil ik wel eens even kijken wat mijn korting is. Weet je? Ja, ja, ja, ja, ja. Daar vraag ik het dan nog wel eens voor. Maar. Uh, en over die plastic zakjes die er vroeger lagen, die rollen, die ja. pakken. Ja. Uh, die heeft de cachère liggen, als het goed is. Daar kan je er nu om vragen. Oh, maar waar, was dat ook wat, uh, wat er bedoeld werd? Ja, met dat die gestolen dat die werden. Ja, zakjes, daar kon je. Uh, daar kon, nou, je mocht ze vrij pakken en daar kon je dan je. je hoe heet het in doen? Je, je koude. Je, uh, Diepvries. Ja, ja, ja, of als je maar twee boodschappen had, dan kon je ze daar. Ja, maar daar, daar zijn ze eigenlijk niet voor bedoeld. Oh. Maar dat geeft niet, als je gewoon aan de meeste kassières, als je gewoon vraagt, joh, mag ik een zakje voor de diepvries, dan halen ze er een onderuit. Oh. He, dus dan hebben ze het nog maar klaar liggen. Bij bijvoorbeeld bij één uh, bij supermarkt hebben ze het nooit uh, op de kassa liggen. Nee. Uh, zoals bij de grootste wel vroeger. Ja. En, uh, maar daar hebben ze gewoon ook een rolletje liggen. Dus als je diepvries hebt en wat koelen. of wat vis uit de diepvries, dan wil ik dan gewoon een zakje omheen hebben. Oh, maar er waren er vroeger dat... gewoon mensen die dat hele rolletje natuurlijk in de tas staken. Ja. En dan uh, hadden ze weer voor, uh, voor acht maar ja, maanden boterhamzakjes. Ja, als ze dat willen, kunnen ze bij de groente kunnen ze ook hun gang gaan. Oh Ja. José, we gaan naar het nieuws, maar dankjewel voor oh. je bijdrage. Oké, okay. hey, en de intro ietsje korter. Ik word er zo zenuwachtig van. Ik denk er even over na. Dankjewel, José. Dag.